So fast. dat ja, ging allemaal eventjes, niet zo helemaal. Uh, ja, we hebben natuurlijk iemand in de uitzending, in, of uitzending, Ja. in de studio. Ja. Ja, Gezellig. welkom. Gezellig, pret ja. natuurlijk. weer hier. We dus zijn in uh, in Zandvoort. Heerlijk weer. En ja. heerlijk weer, je ook. Uh, we hebben inderdaad uh, gelukkig uh, een beetje getroffen. Ja, uh, doet, dus, uh, de single, doet de naam van mijn single de titel van ja. mijn single era natuurlijk. Nou, ik ik ja. denk dat je hem gewoon meegenomen hebt. <laughs> ja, daarom. De ik denk, ik breng hem gewoon mee in, uh, in beide vormen, zeg maar. Zo aan de trekhak hangen, deze kant in en... Uh, in de single vorm. Ja. Hey, um, ja het is uh, natuurlijk voor jou de tweede keer dat je hier bent, geloof ja. ik? Of ja. de derde keer? Nee, de, de, de, derde tweede, de, de tweede of de derde keer al, geloof ja. ik. Ja, uh -huh. ja. Ja. Hey, um, ja. In die tussentijd, hoe is het jou vergaan? Ja, goed natuurlijk. Hè. We zijn uh, keihard aan de weg aan het timmeren en uh, we brengen de ene single naar de andere uit momenteel.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 Nou, dan gaan we hem in ieder geval draaien. en ja, Mensen kunnen natuurlijk eerst even naar de radio blijven luisteren. En daarna pas op YouTube het filmpje bekijken. Anders komt die goed. Anders komen wij hier voor niks. Ja, dat bedoel ik. Zitten ze heel vaak uit de clipje te kijken. Opnieuw en opnieuw. Zo is het. We gaan hem eerst even draaien. Alles en meer. Jij, jij bent alles en nog veel meer. Jij bent wat ik wil, keer op keer. Met wel blauwe ogen, je haren zo zacht als het geen enkele plek dan bij jou is waar ik wil zijn. Zeg mij wat moet ik nou? Ik wil jou als mijn vrouw Ik wil met jou alle dagen en nachten samen zijn. O, oh, ik droom van jou. Ik wil je aan mij zijn ja, ik blijf dromen en hopen, wanneer kom jij bij mij? Jij, jij bent alles en nog veel meer Jij bent wat ik heel eerlijk kiep Je lippen, je huid is zo zacht als u wil Ja, iedere dag zonder jou is er één te veel Zeg mij wat moe. Jij bent alles en nog veel meer. Jij bent wat ik wil, keer op keer. Voor jouw donkere wolken weer hemelsblauw. Ik wil alles geven voor één nacht, alleen met jou. Oh, ik droom van jou Ik wil je aan mijn zij Ja, ik blijf dromen en hopen, wanneer kom jij bij mij? Ja, ik blijf dromen en hopen, wanneer kom jij bij mij? We zeiden het er net al wil. Ja. Hij is uh, natuurlijk uh, vanwege ja uh, uh, de de. de. De, melodie, de refrein, alles uh, ja, ja, is eigenlijk december overheen getild. Ja, het onderliggende deuntje geeft meer aanleiding om de Polonaise te gaan lopen. Dat is ja, al een beetje ja. carnaval en feest te uh, denken. Ja, ja het, is, het, is, het is inderdaad een algemene plaat. Uh, ja. uh, voor een feestje inderdaad. En, en ja, dat sluit aan natuurlijk bij Carnaval. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Carnaval is een groot feestje. Ja, ja. Ja. Dus dan uh, ja, nee dat, dat, uh, dat snap ik uh, volledig.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 En op die dag is hij ook gelijk ja, dusdanig gedownload dat hij ja, eigenlijk heel snel overal binnenviel. Ja. En dat was wel leuk, want het is ook zeg maar met het oog op carnaval. Ik stond op de dag van de release stond ik op een carnavalsfeest te zingen, waar zo'n 350 mensen aanwezig waren. En toen ja. heb ik ook gelijk gevraagd, van, joe, doen jullie keer stemmen of downloaden, dus allemaal tegelijk de telefoon omhoog. Ja. ja, dan is dat natuurlijk makkelijk. Dan, dan, dan scoor je gelijk. Ja. Nou nee, ja, heerlijk is dat. Ja, bedoel, en het blijft, dat. Dat geeft ook een prima gevoel, denk ik, als je uh, daar dan staat. Ja, en, uh, ja het leuke is dat hij ieder jaar... want uh, ik kijk natuurlijk ook berichten van Sena en van Boep... en uh, dat je ieder jaar weer te horen krijgt... Ja. dat hij in de maand januari, februari... rond de carnaval gewoon echt platgedraaid wordt... Op, uh, op heel veel stations, heel veel uh, cafés... hebben horeca-systemen die hem draaien... en uh, die vermeldingen zie je dan op Spotify, zie je het... en uh, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja... Het, het, het,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 Florida, met jou, ja ja, van Aruba terug naar Afrika, met jou, ja ja, overal waar jij komt fluit de wereld ietsje op, verander je problemen in geluk, op elke plek geniet ik nog het meest, dat ik met jou daar ben Ge ik wil met jou de hele wereld rond, van noord naar zuid en oost naar west. In ieder land waar wij dan zijn geweest, daar was het een groot mega feest. Ik wil met jou de hele wereld zien, te voeg bij de trein. Ja. Hey, ik wil met jou de hele wereld uh, ja, zien. Ja, rond hè. Ja, rond zien het liefst natuurlijk. Ja. nog Want dan, ja, rond kun je wel een keer flieken, maar als dan ga... zie je nog niks. Dus ik wou net zeggen. Ja, ja je kunt naar beneden kijken, maar je ziet weinig. Alleen ja, ja, witte, alle, met... witte wolken. Ja, uh, witte wolken. Dat is wel lager vliegen 9 van de 10 keer alleen maar blauw. En dan is het zee. Dus, ja, ja. Ja. Ja. ja, en alles is behoorlijk klein. Dus ja. dan moet je toch weer verder ja. kijken van bovenaf. Ja. Hey, um,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 jouw buurt voel ik me zo blij Steeds als jij zo lief naar me laat Heb je mij compleet in je maat Hé hey, hallo, jij bent het voor mij Dit gevoel gaat nooit meer voorbij Met jouw mooie ogen en haar Raak je steeds weer de juiste snaar het vinden van de liefde leek steeds vaker aan mij voorbij te gaan. Ik wist niet wat ik fout deed, maar voor mij bleef niemand staan. Steeds als ik in de kroeg stond, had niet ik maar wel een vriend van mij Op Opeens zag ik te staan en zonder na te denken. jij zo lief naar me lacht? Heb je mij compleet in je macht? Hey, hallo, jij bent het voor mij Dit gevoel gaat nooit meer voorbij Met jouw mooie ogen en haar Raak je steeds weer de juiste snaar Ik had nooit meer gedacht Dat ik de ware liefde nog vinden zou de vraag aan niet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 bij ja eh. een leuk plaatje toch ja. ook weer anders hè? Je, het, het, het je... is, uh, ja hoe moet ik het zeggen het, het is net geen ballet. nee het is net geen uh, oh hij gaat gewoon zelfs ja, ja, ja, ja. Uh, we hadden het net erover gehad uh, hij uh, uh, uh, uh, zingt een dans met mij hij denkt uh, yeah. bij zichzelf heel lang <laughs> nou vast mee beginnen dus, uh, <laughs> ja, ja. ja uh, dat uh, was niet de bedoeling maar goed nee. hij deed het zelf ja blijven computers ja sowieso <laughs> mensen maken fouten computers ook hè. dat kun je wel zien hè, ja. dan ja. Ja. druk op een knopje en het staat stil. Of, nou ja, of, of we zien iets over het hoofd. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja. Maar dat is wel niet te maken. Vaak, vaak zijn het de instellingen. Dat is een beetje, ja. Weet je wat wel zo is? Nou kunnen de mensen gelijk horen dat live is ook. Hè? Ja. ja. Ja. ja Dat wel. Ja. ja nou, dat het, het heeft, ik zeg altijd, de live heeft, heeft altijd zijn charme. Ja, sowieso. En, kijk, ja. niet alles gaat altijd vlekkeloos Nee. En, en, en, ja, als je televisieprogramma's kijkt. Alles is vaak geknipt, geplakt. Ja, en het ja. past allemaal precies in ja. het plaatje. En ja, en wij hier gebeurt dat, dat niet. Wij zeggen altijd live mag en kan een foutje. Ja, ja, dat mag. Ja, dat ja, het mag. Ja. <laughs> ja, nou ja, we hebben hem inderdaad klaar. Je hoort dan een stukje zingen dansen met mij. Dan ja. uh, gaan we eventjes uh, eigenlijk weer terug in je aantje. Ja. En na 2012, uh, de tweede single... Uh,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 Klacht. Maar, maar rock'n'rollers Leven is, omschrijft eigenlijk de jaren 60, hoe iedereen er tegen aankeek, zeg maar de jaren 60, 70 van uh, ja, een, een drankje. Hè. Ja. Uh, uh, ook, ja, de jaren, ja, 50, 60 is op, natuurlijk van de rock'n'roll. Roll. Ja. En 70 gaan we eigenlijk een beetje de hippie tijd. Ja, maar dan gaan we weer uh, richting disco ook. Maar als je eigenlijk kijkt, rock'n'rollers Leven wil zeggen een beetje, ja. Uh,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 I want to lay down in a bed of roses. Ja, yeah, hey. yeah, yeah. dat, dat soort dingen. Ja. En voor u ja, de, de bekende van Joshua Tree, yeah, he, de, yeah, de bekende yeah, album. Yeah, yeah, yeah. Zwart-witte album was dat toen. Yeah. En, en ja, er stonden gewoon de, de geweldigste hits op van, yeah. van U2 natuurlijk. Ja, en dat, dat, dat vind ik heerlijk. Ja, daar en dan wel gaat wel bij mij de knop op 10. Ja.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 Stelligheid en sfeer Van al die oude liedjes van verlieer De hele dansvoer staat meteen weer vol We swingen met plezier en hebben mooi. We proeven van die oude tijd Even terug en soms met spijt Doe ga mee en blijf daar toch niet staan Het heel wel een leven. Ja. Kijk, zo, dat, dat bedoel ik dan. Nou. Ja, ja, ja, ja. ja. Hij. Ah, yeah. Hij doet replay. Hij doet gewoon. Uh, ja. uh, wat hij doet, weet ik niet. Maar het klopt niet in ieder geval. Nee. <laughs> nou ja, hij beeld hij, hij, hij, hij, hij me graag promoten. Dat is nog hartstikke leuk. Ja, ja, ja, dat is prima. Ja, ja. Wel, ja. ja dat is dat is niet, daar, daarvoor ben je hier toch? Ja. <laughs> ja, <laughs> hey, um, ja ik, ik zit even te kijken. Uh, wij hebben toen voor het eerst contact hier gehad.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 ja, we gaan, uh, we gaan hem even draaien. Ja. En uh, dan gaan we zo eventjes bellen met uh, ja, eigenlijk een, een collega. Hè? Ja, of Brouw, Femke, een ja, Femke. Ja, Ik ja, ken Femke, Femke ook al. En Femke kent mij, ken mij ook, dus wat dat zit dat goed? Dat moet ja. goed komen. Ja, ja. ja, we gaan hem even draaien. Wildebrauwen en bij ons in het café. Jij wordt vier zijn. Leef ik iedereen met je mee Bij ons in café Daar zijn de mensen nooit alleen Ze lachen, huilen, ze vieren het leven Maak je zorgen los Kom op, jij moet hier zijn geweest wij in de café is het altijd veel. Wij op de café, daar zijn de mensen door alleen op het samen. Het is een plek, een plek eigenlijk bij ons in het café, hè? Bij ons in het café. Ja, we zitten hier al in de studio, maar dat maakt niet uit. Ja, dat maakt niet <laughs> uit. Le het voelt een beetje als een café. We missen alleen Femke nog aan het halen. Ja, ja. ja. Zullen we Femke erbij halen? Ja, doe maar, joh. Doen we. Femke, ja. goeiemiddag. Een hele middag. Een hele middag. Hoi, hoi. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Jullie.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 Heel krapjes. Uh, nou, dat gaat wel lukken. Zomersom. Ja. Want die, uh, ja daar, daar kwam je eigenlijk voor hier natuurlijk. Ja, sowieso. Ja. Een, een heerlijke single die ontstaan is uh, op een bankje in februari. En uh, waarvan ik de Engelse vers al zong in januari. En het is een cover. Ja. Waarvan de tekst uh, door mezelf geschreven ook. Ja. Ik denk dat nou we gaan draaien. Want ja, we lopen toch tegen zes aan nu. Ja. Dus we moeten uh, ja, eigenlijk snel aan de mensen laten horen. Ja, doen we maar. Doen we. En dan nemen we gewoon afscheid. Ja, nieuws. Is goed. Oké. Okay. Oh, ik weet het nog heel goed. Het lijkt alsof het gisteren was. We lagen in het park, langer in het groene ras. Jij zei tegen mij, ik wou dat dit altijd zo blijven begon Samen in het park genieten van de zomerzon Maar de dag die nog zo snel voorbij Dat wij daar lagen, zij aan zij Deze mooie dag is alweer lang geleden We dragen steeds in mijn gedachten mee, want ik dacht. Dat het kon, dat het kon. Ja, ik ja, ik dacht Dat het kon Oh, ik wil genieten Van de zomerzon En het liefste met jou wou dat dat weet kon Maar dan nu niet zomaar voor die eeuw jou van een nieuwe dag Groomend van die tijd loop ik nu door iedere grote stad Hopen dat ik jou kan vinden had maar nooit zo'n dag gehad Op een grote ras mag ik jou gaan zitten, het was niet verloopt En we zijn onze droom is nu waar, want we zijn bij elkaar. Oh, ik wil genieten van de zon.